9 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De export van Duitsland is in juli voor de tweede maand op rij gekrompen. De daling was onverwacht sterk. De uitvoer van goederen en extra diensten lag 1,8% lager dan in juni. Economen hadden een afname met 0,1% voorspeld. De import van Duitsland daalde met 0,3%. In juni was de import nog iets gegroeid. Vanaf 2015 moet er in nieuwe auto's een automatisch belsysteem zitten... dat bij ongelukken onmiddellijk de nooddiensten waarschuwt. Eurocommissaris Kroes heeft dat vandaag aangekondigd. Het automatisch belsysteem halveert de tijd voor ambulances en politie... om op de plek van het ongeluk te komen. In 2009 is er eens geprobeerd om het systeem vrijwillig in te voeren... maar dat stuitte op veel weerstand. Onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken vonden het te duur. Het inbouwen van een automatisch belsysteem kost ongeveer 100 euro. De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget leveren niet de gewenste besparing op. Dat zegt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen door veel minder mensen een pgb te geven. Maar volgens het CPB levert dat maar 600 miljoen op. En mogelijk wordt het nog veel minder. Voor de zomer beloofde de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten dat alle pgb'ers die zorg nodig hebben deze ook houden. Door die belofte kan de totale bezuiniging uiteindelijk zelfs op nul euro uitkomen, zegt het Centraal Planbureau. Bij de Libische woestijnstad Beni el-Walid zijn vannacht extra troepen van de nieuwe machthebbers gearriveerd. Ze bereiden zich voor op een gewelddadige inname van de stad. Beni walid is een van de laatste bolwerken van de verdreven leider Gaddafi. In de stad houden zich vermoedelijk zoons van Gaddafi schuil en mogelijk ook Gaddafi zelf. De laatste dagen waren er geruchten dat Gaddafi naar Niger wil vluchten of al is gevlucht. Het weer bewolkt met af en toe wat buien regen, weinig zon, het wordt 18 graden. Mooi vooral in de ochtend wat regen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB files van 5 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam daar staat tussen het Hoevenlaak en Eenbrugge 6 kilometer op de A4 naar Amsterdam bij Soeterwoud en Dijk 5 en richting Den Haag daar staat 7 kilometer tussen Roelvaansveen en Zoeterwouden. A8 richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 6 en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en het Raasdorp daar staat 8 kilometer file. Op de ring Amsterdam A10 tussen Diemen en knoopend de nieuwe meer 6 kilometer... ...en tussen Afrit Volendam en Knoopend Watergasmeer 7 kilometer. A12 in de richting Den Haag tussen Zoetermeer en Knoopend Prins Clausplein 5... ...en op de A27 Almere naar Utrecht... ...daar staat tussen Knoopend en en Beeldhoven 9 kilometer... ...en op de A28 richting Utrecht... ...daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en de Afritmaarn 11 kilometer...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 Zandvoort has it, and you discover it. Sun, Zee, Zandvoort, and Zomer Hits. This is the Zomer of ZFM, with now the story of Goedemorgen Zandvoort. You brought your love, drive a man insane. You broke my will, but what a thrill. And as great as great balls of fire, I let it. I've changed my mind, this world is fine. <laughs> and the little rope is just great, great balls of fire. Kisses baby. Mmm, feels good. Hold yes. oh. me, baby. Well, I want, I want to love you like I love, love the, the ship. Are fine? So kind. I can so tell this world, world that you're mine, mine, mine, mine. I chip my nails and then I twitch all my, my thumbs. I'm real nervous, but it's so ill. It doesn't wow. make me it crazy. It's just great. great. Balls, Balls of Fire! fire.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 Dan gaat het over de brandweer, brandweerwagen, laddenwagen hebben. En er zijn vier mensen uit de zand, dus politiek uitgenodigd. Ja, uit, uit de raad. En uh, die zit hier. Vorige week hadden we de be beleidsmakers. <lacht> Oftewel de burgemeester. De burgemeester. de veiligheidsregio. Okay. Ah, ja. En nu? Nou, die heeft een nooit de slang in zonder. <lacht> <lacht> nou, daar gaan we niet op in. Daar gaan we niet op in. Uh, Er wordt wel, uh, dat is mij opgevallen, ook in de regionale pers redelijk wat aandacht aan besteed. En uh, wat daaruit gaat komen, dat zien we nog wel. Er wordt er zelfs een beetje een, een soort lacherig stukje in het Haamse Dagblad gezet, uh, paniek met het laddertje. En nu is het paniek, is ladder zat in het Zandvoortse Zandvoort, dus er, er, er, er, het leeft. Ja. Uh, hoe het leeft onder de Zandvoortse bevolking, dat vraag ik mij nog wel eens af, want die heb ik nog niet gehoord. Maar we gaan het nu even over de raad hebben, ja, het leden, voor paap, sociaal Zandvoort, Jos van der Drift, VVD, welkom. En jij hebt een brandende vraag meteen. Nou, ik heb het heel simpel, ik heb namelijk een aantal dingen opgeschreven.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 Dan lees ik in uh, een aantal uitspraken van uh, raadsleden dat het college arrogant zou zijn, uh, de raad genegeerd heb, en zo kan ik nog een paar uh, verzinnen, voelen jullie dat zo?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 dat is al een paar keer aangehaald over hun prestatie. Hè? Dus dat loopt. Ja. Maar ik het een beetje op de orde houden. Willem. Ja, nou ik uh, kan net al uh, bij jullie te komen. Uh, de omste beurt hebben ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, de laatste vergadering van het VRK was college Zondvoort uh, niet aanwezig. Uh, dat was rond 20, 24 20 juli, die kant op. juli van het algemeen bestuur hè? ja nou dat is ook dus uh, uh, mijn procedurele vraag dus dat, dat vind ik vreemd er worden toch belangrijke afspraken gemaakt en in zandvoort gewoon niet aanwezig nou dat komt wel gekond nou, maar dus, dus het is een beetje arrogant is uh, is in, in is in in de vrk zandvoort, in die zitting is zandvoort daar aanwezig moet hij daar aanwezig zijn dat lijkt me ja. toch wel hè? Dus ja? natuurlijk. oké okay. ja. dus iemand in zandvoort normaal de burgemeester had het, die vinger op moet je houden is in dit geval de burgemeester ja oké okay. Dus die had moeten zeggen: ga niet door. Ja, laten we het zo scherp en zo gesteld. Ja, oké. Okay. De wagen die Want het is niet alleen voor brand, het is ook voor mensen die een gewond raken, die een hersenbloeding krijgen, die horizontaal afgevoerd moeten worden. Elke seconde telt dan. Ja. En dan kan je het niet verwachten van. Ja. Straks voor de WNK, dat ze binnen één minuut hier zonvoets zijn. Nou ja, als het, het, het is, het is. Het is niet Elke alleen de mensenlevens. Ik had vorige ja, week wel. het interview met de burgemeester daarover. Maar ook gewoon het feit: dan staat er een spuitwagen bij zo'n gebouw. En dat is de ladderwagen. dus ja. de om de slang omhoog. Ja, je te moet twintig minuten wachten. Ja. Ja, dat ja, is prima. niet eens mensenlevens. Ja, uh, over, over al die, uh, uh, die neveneffecten en uh, rijtijden. Uh, uh, Rotondes aanpassen, daar wordt er heel veel over geschreven. Ja. Die acht minuten, dat, dat is gewoon niet haalbaar. Daar zijn we het met z'n allen over ja, maar eens. nu de VRK voorst... zelf trouwens ook. Maar nu, heeft men die beslissing genomen? Ja. De raad, zienswijs, is dat het ding moet blijven. De VRK heeft besloten dat het ding moet gaan. Wat gaat jullie fractie dan aan doen?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 onder het, het mom van, uh, we hebben een ladderwagen, dus daar kan dus de tweede vlucht, vluchtweg gerealiseerd worden. Ja, dan en, we, en nu gaan dan we de, de kijk... het boel ineens omdraaien. Ja. En, ja, en ik denk, ik denk dat niet dat veel dat veel... dus één twee drie voor elkaar gekregen kijk, kan worden. Ik, ja, ik denk dat we te veel bezig zijn over patiekvlees. Het gaat alleen maar over het, geheimen, het gaat over, ook over de keizer. Nee, ja, ja, nee, ja, nee. Er wordt er veel gesproken over politiekflitsen. Het is nog veel breder zelfs dan alleen maar politiekflits. Sommige politiekflits zijn gewoon niet aan te passen of je moet Amerikaanse toestanden krijgen ja. met zon, dat je wat naar beneden gaat en wat o, ook nog gevaarlijk is, want hij kan ook weer een keer naar beneden knallen als je erop staat. Nou, dan ben je ook uh, misschien dood of gewond. Afgezien dat het lelijk uh, staat. En, uh, maar het gaat ook om, om andere reddingen van mensen. Van mensen met hersenbloedingen uh, die uh, horizontaal afgevoerd ja. moeten worden van één of twee hoog. Of drie hoog. We hebben het, uh... ja, daar gaat het ook om. Ja. Het is, het is, het is ja. niet alleen op het diekflits, nee, het is veel breder allemaal. Waar het over gaat is bij iedereen wel duidelijk. Maar wat ik graag wil weten, wat gaat Social Sandwort er aan doen? Dat die uh, in ieder geval dat die brandweer de ladderwagen hier blijft. En hoe ga je dat hoog. doen? Ja, dat zullen we kijken. Van... Gaan, jullie, gaan jullie een extra raadsvergadering beleggen? Of... Ja, nou al ja, moeten we daar uh, voor het raadhuis gestaan schreeuwen met de brandweer, dan doen we het ook nog. <laughs> en 5000 Wij, en wij, wij gaan proberen, in ieder geval, voor sociale zondvoet vindt het belangrijk dat de brandweerladderwagen hier blijft. Ja, dat is en strek. hoe we het gaan doen, dat zien we nou wel. Maar we zullen er wel alles aan doen. Nou, hebben, jullie de, de, mag hebben jullie de mogelijkheid als raad om het af te dwingen? Nee. Nou, ik Moeilijk. ben bang voor niets. Je kan toch een raadsbesluit nemen? Nee, maar kijk Wij wel op de agenda zetten en een nemen. Kijk, wij zijn natuurlijk een gemeente die deelneemt aan de regio zuid Ja, Maar de, de, de, de beslissingsbevoegdheden, die liggen dus bij het bestuur en de directie van de VRK. Maar die en wij kunnen dus alleen, hè, wij moeten natuurlijk financieel bijdragen. Mm -hmm. Wij kunnen onze zienswijzes door, uh, ja. hè, aanbrengen en uh, laten doorzetten. Ja. En dat zal dus gewoon in feite stevig moeten. En ik ben bang dat dat dus ja. niet duidelijk genoeg gebeurd is. En wij zullen ja. dus als gemeente. Uh, gemeente Zandvoort nog duidelijker moeten maken dat het belang van Zandvoort is dat dus die ladderwagen blijft. Ja. En, en, halen, halen. en hoe wij dat dan politiek voor elkaar moeten krijgen. Nou, uh, we hebben dus volgende week uh, dinsdagavond, dan uh, het, staat het alweer op de, op de agenda. Ja. Dus dan zullen we dus verder gaan, uh, met balen is eerst dus informeren elkaar en dan gaan we denk ik kijken van wat zijn de mogelijkheden en die gaan we onderzoeken om dat uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. En halen. als je ziet uh, hoe de VK ingericht is uh, als hoofdbestuurder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 daar ook over hebben nou ja. als, als men in Haarlem op schop gaat staan dan kan men in Zandvoort ook ja maar ja goed Zandvoort is Zandvoort hè maar ja kijk dat is per Haarlem we hebben niet zoveel. nou ook het probleem Duizend. van de regionale samenwerking kijk Zandvoort ja, maar... is natuurlijk in verhouding maar een kleine gemeente en Haarlem is wat dat betreft natuurlijk groter ja, dus legt nou, zo meer gewicht echt. in de schaal dat ja. is het gewoon ik denk okay. dat het gewoon om de veiligheid van uh, van 17.000 inwoners gaat ja, ja, en daar moeten wij voor vechten ja, ja nou dat hoop ik jullie dat zeer zeker gaan doen gaan nou, ja we zeer zeker doen ja, we zullen eventjes de muziek ondertussen draaien om dat uh, te laten bezinken. Uh, er is natuurlijk dan nog, nog steeds de vraag, uh, als, omdat de overeenkomst uh, laat de ruimte om eigen middelen te hebben binnen die brandweer.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 In Hoofddorp, dat daarop bezuinigd gaat worden. Maar ze draaien het nu om. Ze leggen eigenlijk de bezuiniging bij de, uit... bij de, bij de uitvoerende. Ja, ja. En dat is dus eigenlijk waarom ik zeg we voelen ons gepiepeld. Nou, proeven jullie uh, eigenlijk zoiets...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 U had toen kunnen besluiten dat. En je ja. had dan toen kunnen weten dat het. Uh, ja. Dat die ja. zou worden. En nu praat je dus ook weer achteruit. Er moet gewoon dinsdag. Er moet dinsdag besloten worden dat we die. Maar dan hebben we het. het, het nee, het, het is, is al besloten. Is, het is al besloten. Ja, nou moet je dus het besluit van de VRK aanvechten. Want dat is het punt wat nu gaat gebeuren. Ja, dat is het punt wat nu gaat gebeuren. He, er moet, je kunt niet zeggen. Nou, de besluit is er. Dus we doen niks. Nee, dan moet het besluit aangevochten worden. En hoe gaat de oudere partij dat doen? Uh, door. Uh, een, uh, via de middelen.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 benen in drie functies staan. Ja. Je moet ook nog, die is ook nog vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het VRK En dan maakt het lastig en dan is het ook interessant wat de heer Simons zegt over uh, de, de besluitenlijst of de notulen van wat ja. is daar gezegd. Ja, door die no die notulen zijn, uh, zijn nog niet uh, uh, vrijgegeven, maar ik neem aan dat je dat dinsdag gewoon kan vragen. Tuurlijk. Uh, ja. Die notulen zijn al aangevraagd in de reeks vragen van... Ja, een maar er is, er is een, je zegt er is een vertegenwoordiger van het VRK, dus kan je rechtstreeks vragen van... En burgemeester, wat hoe zit op, dat? ja. ja.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 ik doe 50.000 minder dit jaar dan. Het nee, dus is per dat. gemeente, grootte van de gemeente, omgeslagen. Ja, maar dat ik bedoel, ik bedoel maar, je betaalt nu.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 is dat voor jullie aan te vechten om te zeggen van jongens dat ding blijft staan en gaan we eens in die top kijken ja, dat het al meerdere uh, malen gezegd Overheid moet naar beneden over en maar toen, waarom is... gebeurt dat niet dan nou, omdat ze nu om, omdat ze menu kaarten voorschotelen hè, waar, waar wij niet als, als enige over gaan er gaan nog uh, acht andere uh, gemeentes Gemeenten over zogen, ja. die met elkaar van daarover een mening hebben nou uh, is een aantal maanden geleden uh, had dezelfde vk besloten om de ladderwagen uit schalk uit schalkwijk weg te halen Schal op zijn kop, ladderwagen blijft staan en in Zandvoort moet hij ineens weg. Is staat niet vreemd.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 deze is een hete discussie natuurlijk, want dit kunnen we niet onze bevolking aandoen. Dat nou, gewoon niet. Het, het zou uh, de, het, de, de hete discussie, uh, de discussie.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 Toen hebben we, hebben we daar nog een discussie over nou hebben We halen die 2% weg En daar nou worden we met ons om ons oren geslingerd Van u had een menukaart moeten aanwijzen nou, Dat is de omgekeerde wereld Oké, okay, Is de gemeente Zandvoort Bij machten om uh, Iets in de melk te brokkelen Bij het bestuur van de VHK Altijd natuurlijk, elke gemeente die aangesloten is Kan ik, dat doen Ik hoor net uh, over die overheid ja. Waarom pakt uh, de gemeente Raden Want dan praat het niet alleen over Zandvoort uh -huh. Dat bestuur van de VK niet aan dan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 Ik ga even een klein stapje verder hoor. Want ja. uh, we hebben het natuurlijk niet alleen over antwoord, Want er zitten meer vertegenwoordigers in die VRK. Tuurlijk. Praat jullie dan ook met andere raden van Bloemendaal? Uh, wij als raad niet. de onderling hebben daar weinig overleg over. Het overlegorgan is met uh, de vertegenwoordigingen uit het college. Dat dus is het college. De, maar ik kan de, me voorstellen. Voor de vijfhouders overleggen met elkaar over deze. Ja, de, die, die proces is bedankt. Maar het kan wel duidelijk, me duidelijk ja. dat de raad van Zandwoord is niet eens met de VRK Bijvoorbeeld over uh, de top, de bezuinigingen, wat je ja. daar moet doen. Ik maar, kan me voorstellen dat iemand uit de gemeente Bloemendaal daar ook niet lekker mee is? Wij hebben binnen het, binnen, binnen het CDA wij een soort verticaal overleg. Dat heet dat je dan met de regio ja, hè, Nou, overleggen. die kant wil ik ook op. Ik heb contact met Marijn Snoeks, de fractievoorzitter van het CDA uit Haarlem. Nou, daar hebben we wel eens een discussie over, over uh, maar ja, ze hadden het ook over de kritische vragen over de 2% of over het ja. extra geld wat er toen bij was. Ze zeiden, wat denkt de gemeente Zandvoort of wat denkt de fractie van het CDA in Zandvoort? Daar hebben we wel uh,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 hij heeft geen geld ervoor. Of we gaan het zelf betalen. We verhogen onze bijdrage. Of we gaan hem zelf exploiteren, die wagen. Ja, het, het, het, het was een, ooit een bruidschat die we ingebracht hebben in de VRK. Ja. Ja. En uh, het, ja, het, het jammere was, hij was van ons. Van de gemeente zelf ja, ja, ja, ja. in dit geval. We hebben ons. alles ingebracht. Yes. En, ja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 ja, en dan krijg je toch, moeten we met elkaar naar een oplossing zoeken. En dan moeten we die oplossing vinden. En dan moeten we daarmee met de VK overgaan. Want, heel simpel gezegd, die willen dan gewoon extra geld. Ja, ja. maar zo, ja, ja, zo ja, ja, zijn ja. we niet getrouwd, denk ik. Ja, ja. Ja. Hey, je ruidschap ben je al kwijt. Dus ja, ja. Ja. ja, dat, dat ja. ga je in feite dubbel betalen. Maar ja, dat ja. de realiteit ja. is dat ze enorme tekorten hebben gehad ja. over de afgelopen jaren. En afgelopen dan jaren kunnen ja, wij wel met. springen van, we willen meer voor hetzelfde geld. Nou, ja, gooi de drie maar als je uit die uit, dan heb je zo zes ladenwagens. Nou, dus het eerste voorstel ligt er al. Ja, maar zo... Maar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 het gaan snijden, maar dat ze gaan pakken op de organisatie. weg hier, een, een, een, minder, ja. een, een duikteam daar. Hup, daar wordt ingesneden, maar er wordt niet gekeken. En daar moeten wij dan harder op sturen. Dus, dat is dus mijn vraag: hoe, ja, ja. hoe kan je dat nou sturen om die VK uh, te dwingen, misschien hun structuur zodanig te maken dat er geld naar beneden wordt? Maar dat kunnen wij uitvoeren. Dat kunnen wij wel als gemeente gemeenteshandwoord zeggen. Maar dan mo dat dat moet je als, je als, als de gemeente. Als, als, als die zegt: van, wow, ja, nou, dan is dat ik, moeilijk. Dan heb je niet een gezamenlijke steun hè? Hebt, dan is nee, maar ik moest moest zijn we roepen in de woestijn. Ja. Ik kan, dat, dat kan je zo voelen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat de omliggende medespelers. Uh, daar helemaal ongevoelig voor zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee, nee, want als je een bedrijf efficiënt wil laten werken. waardoor de uitvoerenden uh, goed uh, voorzien, geschoold en uitgerust zijn. dan kan je er niet ongevoelig voor zijn. Nee, dat lijkt mij ook. En, en daarom die vroeg signalen, ik net. Hoe zit kennen dat zijn wij niet. Want als raad zijn we daar natuurlijk niet bij betrokken. Nee, dat begrijp ik. Hè, de,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 ik heb begrepen dat de, de raadsleden graag willen weten hoe dat in de vk gebracht is ja, ja zeker goed exact. ja heel, heel concluderend kunnen we zeggen dat we een ongewoon zandvoort fenomeen zien ja dat, de dat mag je is geen eentje teur dus geen eentje teur maar dan wens ik jullie te snel <laughs> dan wens ik jullie dinsdag een prettige wedstrijd ja, dat is ja. best leuk ja, nederland finland Kijk, dat bedoel ik. Er komt weer voetballen. Oh, ja, nou, ik tegen één, hè? <laughs> Oké. Okay. Heren, uh, ik hoop dat jullie uh, aanstaande dinsdag een goed gesprek en, uh, en duidelijkheid krijgen ja, dan in dan hoe, hoe, hoe en wat. Nee, ja, heen, duidelijk. ja hoor, duidelijk. Kijk, de, de standpunten zijn duidelijk, de beslissingen zijn duidelijk en uh, wat jullie graag willen is gewoon een uh, vast standpunt. Niet leunen op 2014. Nee. Nu besluiten. Het ding blijft hier staan. Ja, want in 2014 ben je oh, Ja. ja. Uh, ook Willem en Jos nog bedankt voor hun bijdrage. Heren bedankt. En de twee heren van uh, de Zandvoortse brandweer die als belangstellende hier aanwezig waren en af en toe heel kritisch keken. Maar je moet je toch gesteund voelen door doen? al die raadsleden. Zeg, kon je dat zien met ons, dat Ik ze kon uren ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. bedankt uh, iedereen voor de komst en uh, mogelijk wordt het vervolg nog. Dat hangt een beetje van volgende week af. Wij gaan Dankjewel. verder een beetje tot rust komen met de gouden ouwe voor Ben, de Blue Diamonds met Dankjewel. De Ramona. <lacht> Ik niet. Day is done. You my call, Ramona.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 Aangezeten is Ineke Smits van Slender U in de Schoolstraat. Klopt helemaal ja. ja. Wat is Slender U?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 je, je valt daar in centimeters van af, laat ik het zo zeggen. Kijk, eh, dus qua dan, gewicht dus, kan dus, ik daar natuurlijk niks aan doen, want ieder pondje gaat toch door het moeilijk. Ja, ja. Maar je krijgt wel een veel beter figuur daardoor. Dus, dus er is toch een soort uh, calorieverbruik? Nee, het is een beetje verplaatsing van vet. Oh. Ja. En je wordt wat strakker en je, kom je in je vel daardoor. Het, is echt, uh, het kan echt centimeter schelen in een maandtijd. Ik heb echt klanten erbij die dus in alleen al in hun taille 6 of 7 centimeter. Te kwijt zijn in één maand tijd. Dus het kan uh, Het is, spectaculaire... is heel volnogelijk deze uitspraak hoor. Ja hè. Het <laughs> zijn echt spectaculaire uh, uh, dingen die daar gebeuren. Leuk. Banken, uh, ja. Het gaat dit jaar over uh, gastvrijheid en uh, klantvriendelijk. Ja. Hoe gastvrij uh, is Slender Heel gastvrij. Heel en, gastvrij. En hoe bereik je dat? Wij staan echt altijd klaar voor onze klanten. Dus als op het moment dat ze al binnenkomen, weet je, dat blijven we niet achter de balie zitten. We komen meteen er vandaan. Even uh, voor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 Alleen voor de huidspieren en dan ga je naar de volgende bank. En dan ga je naar de volgende bank. De volgende bank uh, doe je, twee, je je voeten in een soort skischoen van, van rubber. En die maken dan een ronddraaiende beweging terwijl je zelf terwijl je op de bank ligt. ligt. Ja. Dat staat gelijk aan drie kilometer wandelen in tien minuten tijd. Ja. Nou, je hele been wordt ja. bewogen. Je hele been wordt bewogen, ja. ja. ja. ja. Oké, okay. maar ik probeer me dat even ja. voor te stellen. Je wordt bewogen op al die banken. Je wordt bewogen,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 Dat wat meer aangepakt wordt. Okay. En dan denk ik met name die derde bank, waar je 90 zit op stoep. Nou, ja. dat is wel goed voor je buikje hoor. Het buikje. Dat wil wel hoor. Ja, dat kan je niet voorstellen. Het is vaak een kwestie van buikspieren. Buikspieren, ja. ja. En rugspieren. Nou, ja. Uh, ja, nou dat ook heel belangrijk hoor. Want, uh, ja. Jullie zijn uh, genomineerd? Ja. Hoe voelt dat?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 Ja, we hebben een soort klantenkaart. Die vullen ze al helemaal in. Met hun, uiteraard hun uh, naam en adresgegevens. Maar ook met klachten die ze hebben. Ja, ik ik zeggen, wil niet kan een, een beetje, hele doopzeel weten. Ik bedoel ik, alleen klachten waar ik rekening mee moet houden op de bank. Nou, als er, nu is, er komt iemand binnen en die heeft pijn in zijn onderrug. Maar die wil ja. wel wat doen. Ja. O -o -o -o. Dat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 komt ook vaak voor. We zijn eigenlijk, vind ik, een beetje een verlengstuk van de fysio. Zodra ze klaar zijn met de fysio, ja. ze moeten blijven bewegen, dan, dan ja. zijn wij daar natuurlijk een prima opvolging van eigenlijk. Men is zich ook bewust in voor het, uh, dat jullie er zijn als dat verlengstuk vanuit de fysiotherapie. Of vanuit de fysiotherapie, soms, sommigen. Ja, oh, okay. sommige, ja. Ja. Ja. Ja. Jullie zijn genomineerd als gastvrij en klantvriendelijk. Nou, gastvrij zal duidelijk zijn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 Gastvrijheid en klantvriendelijkheid, ja. die past er helemaal in. Ja. Okay. Het um, wordt weer spannend. Maar. Het wordt weer spannend. Nou, we gaan het zien 15 september. Ja. Ineke, dank voor je komst. Nou, heel graag trainingen. gedaan. En dan draai je nog een klein plaatje. En ja. dan... Nee, bij CMF gaan we ook klantvriendelijk zijn. Ja. Een plaatje voor onze Duitse in Immer wieder. In der Runde, ich höre die Buzuki spielen, gerade so wie in de Sonntagnacht, als das Glück kommt Weihnacht ausgefacht, immer wieder sonntags komt die Erde. Wieder Sonntags komt die Erinnerung. Ik hör die Bozukis spielen, gerade so wie in de Sonntagnacht, als das Glück ons in de Paus gebracht. Immer wieder Sonntags komt Sonntags komt die Erinnerung. En da sind diezelfde Lieder, die wir hörten in de Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder Sonntags ja, wieder zandtaak voor onze Duitse gasten. We hebben nog een agenda Ben, aan nou, een, het einde van dit programma, een, zo. Een grote geloof ik. Ja, ik, uh, ja, ja we beginnen, groot, beginnen vandaag al, hè? Vandaag al om twee uur. Vanaf het bezoekerscentrum Oranje komt. Dat is bij aan de vogelzangtjes. Ja, aan de uh, Kun je alle eetbare planten in de waterleidingduinen zien? En en dus om en, dat twee uur. Zei, en dat zijn er wat. Want de, als je het aan de boswachter ziet, die loopt naar een aantal struiken en die gaat je prima vertellen.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 Maken vind ik. ik er werd daar heel veel gedaan. Um, de wildexcursie is woensdag 7 september. Moet je vroeg op? Ja, half 7. Om half 7 bij de Oranje Kop. Dit kost wel geld. En je moet, en je moet maar, even uh, aanmelden. Je bent wel de S. Er is maar een uh, beperkt aantal deelnemers die mee mogen. En uh, ja, er is natuurlijk wild genoeg te kijken in, uh, in de duinen, zou je zeggen. Maar ook hier wordt weer keurig uitgelegd wat voor wild, uh, hoe het wild zich. Uh, hoe, er wordt even wat geschreven. Daarachterin, maar dat laat ik even gaan. Het gaat er een beetje om, wat doet het wild, hoe ja. gaat het wild, en wat doet de populatie? Ja. Vorige week hadden we hem al even in de uitzending, maar we hebben op Skyline, de Australian Beach Bar, hebben we de Iron Man, Iron Lady Contest, die on, inmiddels al gestart is. Het, ja. En, en een van de weinige keer dat de Iron Man gespeeld wordt met mooi weer. Ja, het, het is prachtig weer voor paddelen in zee en, ja. en al Het, het zwemmen, het hard Lopen. <laughs>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 Nou, dat zijn we nog een beetje aan het uh, einde van deze uh, uitzending en van de agenda. Ja. Um, ja. Wij zaten hier weer gezellig in Hotel Hoogland. Ja. De koffie werd verzorgd door Tom Hendricks, Pascal van der Beek, deed De techniek. techniek. De redactie was van Ellen Janssen, Yvonne Roosdahl, waarvoor weer dank. En ook dank aan Dondegrebber, en de muzikeuze keurig heeft gedaan deze keer. Ja, dankjewel. We gaan er ook uit uh, met de Rolling Stones. En dat zou ik zo zeggen? Nou. Dag hoor. Dag hoor.